Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vrouw van de ethische oud-president Mubarak ligt net als haar man in het ziekenhuis. Ze zou een hartaanval hebben gekregen kort nadat de rechter had bepaald... dat ze 15 dagen moet worden vastgehouden voor verhoor. Ze ligt nu op de intensive care van het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh... waar ook haar man wordt verpleegd en vastgehouden. De 70-jarige Suzanne Mubarak wordt verdacht van corruptie. Ze zou de positie van haar man hebben misbruikt om zichzelf te verrijken. Behalve het echtpaar Mubarak zitten ook hun twee zonen vast op verdenking van corruptie. De oud-president wordt er verder van verdacht dat hij tijdens de opstand in Egypte betogers heeft laten doodschieten. In de Verenigde Staten is een rechtszaak aangespannen over de foto's van de dode Osama Bin Laden. Een conservatieve groep eist dat het Pentagon alle beelden vrijgeeft van de actie in Pakistan begin deze maand. De Amerikaanse regering wil de foto's waarop de in het hoofd geschoten Bin Laden te zien is niet vrijgeven. President Obama zegt dat ze te gruwelijk zijn. Sommige leden van het congres hebben de beelden deze week kunnen bekijken. De conservatieve groep die de rechtszaak heeft aangespannen zegt dat ook het Amerikaanse volk recht heeft op alle informatie over de dood van Bin Laden. Een Franse vrouw heeft begin deze week per ongeluk een abortus ondergaan. De 28-jarige vrouw was vier maanden zwanger en ging naar het ziekenhuis in Lille voor een kleine ingreep aan haar baarmoeder. Maar ze werd door een verloskundige in opleiding aangezien voor een andere patiënt, bij wie een overleden foetus moest worden weggehaald. De vrouw kreeg daarom een abortuspil toegediend, waardoor de bevalling op gang kwam en zij haar kind verloor. Volgens het ziekenhuis in Lille was de verloskundige in opleiding vergeten te vragen naar de identiteit van de vrouw. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 11 graden AC tot 6 in het binnenland. Overdag is er vrij veel bewolking met kans op een paar buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Danse avec moi. Suis mes barres. Suis mes barres. Je te séduirai, tuerai. Madame. Birds gonna sail away. We're gonna forget it. Big old moon's gonna shine like a spoon. Get it God <laughs>